Annet schut met het NOS Journaal. Verhuurders van woningen mogen de huur met ingang van juli waarschijnlijk verhogen, zoals afgesproken. Verschillende partijen, waaronder de PVV, vinden dat de huren omlaag moeten... maar in een Kamerdebat bleek dat er op korte termijn geen maatregelen komen. PVV-kamerlid Mooiman zei dat hij huurverlaging voor elkaar hoopte te krijgen... tijdens de coalitieonderhandelingen over de voorjaarsnota... Maar volgens de oppositie is dat veel te laat om de huurverhoging tegen te houden. Archeologen zijn bij werkzaamheden in het centrum van Londen op een Romeinse muur gestuurd, Die werd gevonden onder een leegstaand kantoorgebouw... en maakte deel uit van een Romeinse basilica, een soort eerste stadhuis. De Romeinen bouwden het rond het jaar 80 na Christus... kort nadat ze Londinium stichten, de Romeinse naam voor de stad... Archeologen zien de vondst als een van de belangrijkste... uit de Romeinse geschiedenis van Londen. De directeur van het Kamal Atwan-ziekenhuis in Noord-Gaza... die eind december door Israël werd gearresteerd... is mishandeld in de gevangenis. Dat zeggen advocaten en familieleden van de man. De directeur zat tot 9 januari in een berucht Israëlisch gevangeniskamp. Daarna werd hij overgeplaatst naar de overgevangenis... op de bezette westelijke Jordaanhoever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 凶 6.9 ZFN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 Just to kiss you